Die mensen die raken pas later hun baan kwijt... omdat ze vaker vaste contracten hebben dan bijvoorbeeld jongeren. Maar dat betekent ook dat ze daarna, als ze werkloos zijn geworden... minder snel een baan kunnen vinden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 De hulplijn 114 Red een Dier is in het eerste jaar 180.000 keer gebeld. Daarna is in 48.000 gevallen daadwerkelijk actie ondernomen... om een eind te maken aan de mishandeling of de verwaarlozing van een dier. Na melding komt de dierenambulance het meest in actie. Maar de hulplijn is niet alleen voor de dierenpolitie bedoeld, zegt het KLPD. De 1 4 is niet alleen voor de dierenpolitie. ev 4 neemt de melding aan en zet die dan door naar verschillende organisaties. Bijvoorbeeld ook naar de dierenambulance, maar ook... Na de politie. En dat kan ook zijn, bijvoorbeeld als er echt dringend uh, hulp nodig is op dat moment, als elke seconde telt, dan gaan wij die melding ook gelijk doorzetten naar 112. En maar ook naar de Nederlandse voedselwagenautoriteit en, en ook naar de dierbescherming. Dus het was nooit de bedoeling dat dat alleen voor de dierpolitie zou zijn. Het meldpunt 144 Rettendier bestaat morgen precies een jaar. Volgens de projectleider van de hulplijn bewijzen de cijfers het bestaansrecht van het meldpunt.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 Als dat niet gebeurt, laat de gemeente het werk uitvoeren... voor rekening van de eigenaar. Het bouwwerk staat sinds maart dit jaar te koop. En het weer nog. Vanmiddag breekt met name in het noorden af en toe de zon door. Maar op sommige plaatsen is de bewolking en de mist hardnekkig. De temperatuur stijgt naar 9 graden. Maar onder de bewolking wordt het niet warmer dan een graad of 5. Morgen grijs. Het wordt dan gemiddeld 5 graden. ANWB Verkeersinformatie. In het noorden, westen en zuidwesten van het land komt plaatselijk nog dichte mist voor. En we hebben op dit moment alleen een file op de A4 Na richting Amsterdam. Tussen de Hoek en Schiphol, 2 kilometer. Het nieuwe werken doe je zelf met Microsoft. Kijk op Office 365.nl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 Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar moslim-extremisten... hebben in het noorden van Mali de oorlog verklaard aan westerse muziek. Die is bij de verboden. Studio's en instrumenten worden vernield. En dit maakt onderdeel uit van een schrikbewind... dat al een half miljoen mensen heeft verjaagd. Hoe belangrijk die muziek is voor Malinezen... daarover praat ik met hoogleraar Mirjam de Bruin. Waarom gaan zoveel zangers en filmsterren ten onder aan een roem... En heeft dat dan met genen en hormonen te maken? Men op Benveld vraagt zich dat al jaren af. Zeker naar de verhalen over het tragische leven van André Hazes. Hij zocht het ook uit. En schieten kan anders, ook bij de politie. Dat vindt promovendus Arne Nieuwenhuis. We treffen hem in de avonturenfabriek in Loostrecht. Gaat u mee op avontuur? Surf naar gids.fm. Zorgverzekeraar Mensis wil vier afdelingen verhuizen van Groningen naar Enschede. En daardoor dreigen 250 mensen hun baan te verliezen. Want de extra lange reistijd is voor velen ondoenlijk. En dan gaat het de economisch niet voor de wind, kunnen werknemers dan zo'n verhuizing eigenlijk wel weigeren? En als je dat wel doet, ben je dan verwijtbaar werkloos? Dat vraag ik aan bestuurder Annelies Ossel van FNV Bondgenoten. Mevrouw Ossel, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb het even opgezocht. De afstand tussen Groningen en Enschede is zo'n 150 kilometer. En met de auto doe je er bijna twee uur over. Ik stel me voor dat er weinig mensen happig zijn om naar Enschede te verhuizen. Ja, maar dat is ook helemaal niet aan de orde in dit geval. Want uh, het, vanaf het begin af aan heeft de mens gesteld dat er drie reorganisatiegebieden zijn... Eén daarvan is Enschede, één daarvan is Groningen, één daarvan is Wageningen. Ja. Als er in Enschede gereorganiseerd wordt, moet dat in Enschede opgelost worden. Nou, daar zijn ook mensen die ver van het bedrijf af wonen. Nou, daar geldt dan wel voor dat ze dat dus uh, in Enschede kunnen blijven. In Groningen ook, maar over en weer is er geen mogelijkheid om, uh, om uh, nou, te gaan verhuizen bijvoorbeeld. Totaal niet? Nee, nee. Mensen nee. zullen dat niet? En mensen, die houdt zich daar ook aan? Omdat ik weet dat we bepaalde medewerkers in Groningen hebben gevraagd... van nou, wij willen wel maar mee naar Emschede. En dat daar negatief op is gereageerd. En die mensen in Groningen, die zijn woedend, neem ik aan. Ja, die, die zijn behoorlijk woedend. Niet alleen omdat het werk verdwijnt, maar ook de manier waarop het is gebracht. Kijk, het is natuurlijk een beetje vervelend dat je krijgt te horen... dat de expertise niet in Groningen zit en wel in Emschede. En welke expertise is er dan wel een Enschede die er niet in Groningen zit dan? Dat weet ik niet. Dat weet u ook ik neem niet? Aan, nee, dat, dat is niet duidelijk gemaakt. Ik neem aan dat dat met digitalisering te maken heeft. Maar de medewerkers in Groningen waren daar al mee begonnen. Die zijn al vrij ver met dat project. En die zeggen als wij het werk over moeten geven een Enschede... dan moeten we hun eerst vertellen hoe het allemaal moet. Maar juist met digitalisering kan je tegenwoordig werken waar je wilt, toch? Dat, dat is onze stelling ook, ja. En ook al heb je hetzelfde werk twee afdelingen op twee locaties, dan dan dat is vandaag de dag helemaal geen probleem lijkt ons. En werknemers hebben al laten weten graag actie te willen voeren. Komt er een staking? Dat hangt nog even af. Ik, ik ga zo naar Memphis voor een gesprek. En uh, ja, wij proberen natuurlijk in onderling overleg uit te komen. En als dat niet lukt. Ja, dan ga ik terug naar de leden en dan uh, zal ik inderdaad vragen uh, om in actie te komen. Wat denkt u, zullen meer mensen door de economische malaise die ons ten deel valt... in de toekomst moeten verhuizen vanwege een baan? Ja, dat, dat is al een feit. Ja, in heel veel sociaal plannen wordt al een afspraak gemaakt... waarbij een, een enkele reis van anderhalf uur openbaar vervoer normaal is. Dat is de maximum reistijd die een, een werkgever kan stellen aan een werknemer? Dat is een uwv richtlijn en die wordt in veel gevallen overgenomen. U gaat op weg naar Menses, dus daar hebt u zo meteen een gesprek. En ik neem aan dat u daar gaat proberen om dat ontslag van 250 mensen van de baan te krijgen. Ja, dat is wel de inzet. Ik, uh, ja, de opdracht die ik heb gekregen is vrij simpel. Het werk in Groningen willen we behouden, omdat er al zo weinig werk is hier in de regio. En uh, dan willen de leden graag ook nog een garantie voor tien jaar. Dus dat ga ik daar neerleggen. En ik zal zien hoe ze reageren. En wat betekent dat, die garantie voor tien jaar? Garantie dat ze aan het werk kunnen blijven tien jaar? Of dat ze voor tien jaar ja, krijgen doorbetaald af... na ontslag? Ja, dat die afdelingen tien jaar uh, in Groningen kunnen blijven. En dat is geboren uit wantrouwen. Want uh, de leden stellen, als, het werk, als we een toezegging krijgen... dat het werk toch in Groningen kan blijven dan is dat misschien over een jaar of twee jaar weer weg. En dan zitten we weer met hetzelfde probleem. Veel succes zo meteen en veel dank voor dit gesprek. Bestuurder Kijk, dank u wel. Annelies Ossel van FNV Bond. <middels> <middels> uh, deze muziek betekent wetenschap in de gids.fm. En daarom zit hier Menno Bentveld weer. Menno. Jij gelooft in mij. Ja, toch? ja, ik geloof in jou, Felix. Oh, ja. Zeker. Uh, ja, we gaan naar het nieuwe Lamar Theater. Daar uh, draait de. De musical. Ik geloof trouwens ook in jou hoor, vanavond met je prijs. Hou op. Geweldig wordt dat. Maar da daarin in het nieuwe Lamar draait Hij gelooft in mij. Uh, afgelopen zondag kan niemand ontgaan zijn. Is hij in, in, in première gaan de Hazes Musical. Je wordt doodgegooid met de publiciteit. Hoewel, erger dan rond die publiciteit, rond die, rond die Shrek kan bijna niet. Hè? Die zag je ook nee. overal. Maar goed, het uh, uh, schijnt een mooie voorstelling te zijn rond uh, Hazes. Luister. Zeg maar niks meer. Het is een liedje trouwens, kidder. De privé. Geen commentaar geven. Wat oh, doe jij mijn dochter? Als jij echt van die jongen houdt... Nog één keer, dat is de laatste keer. Ik moet er nog één keer staan. Dan mag jij hem dit niet aandoen. Exclusief in het De La Mar Theater in Amsterdam. Ja, bloed, zweet en tranen. Gaat vooral over voor, uh, Rachel Hazes, hè. En, uh, en uiteraard over het dramatische leven van André. Uh, hoe dan ook, ik vroeg me af, celebrity zijn en verslaving aan drank en drugs. Wat is dat toch? Ja, Zo dat mensen voor, hè? Willen, zoveel mensen willen maar beroemd worden over de hele wereld. En als ze het dan zijn, dan verliezen velen zich uiteindelijk... in drank, drugs, seks of andere verslavingen. En ik dacht, daar moet meer achter zitten dan het simpele, uh, ze kunnen de druk niet aan, dat kunnen jij en ik ook verzinnen. Psychologie van de koude grond. Ik dacht, de wetenschap moet daar meer over te vertellen hebben. Nou, zo belde ik met Daan Denik, psycholoog, verbonden aan Solutions. Nou volgt er een strikvraag, vraag Felix. Uh, solutions, ken je dat? Zeg maar nee. Nee. Ik ken het ook echt niet. Nee, oké, okay, dat is nou, goed voor jou. Want het is een afklikkliniek, een verslavingszorg. Onder andere voor de rich and famous. Ze werken daar zonder wachtlijst. Dus als je als beroemde Nederlander uh, iets aan de hand hebt met verslaving aan alcohol of drugs. En als je genoeg betaalt, dan kun je daar direct terecht. Of ze behandelen je heel discreet. Uh, in het buitenland. Uh, nou, Daan Denik die legt uit wat die combinatie van zo beroemd zijn en verslaving nou inhoudt. En daarin speelt een, een stof die in de hersenen voorkomt, dopamine, ook wel het gelukshormoon genoemd, een grote rol. Sterren in het algemeen en uh, topsporters zijn nu zijn gevoeliger voor prikkelrijke uh, omgevingen. Dat zoeken ze ook duidelijk op en dan voelen ze zich ook het beste een element. Dat zijn mensen die waarschijnlijk al van hun geboorte een tekort aan dopamine receptoren hebben. Dopamine is het stofje wat je een fijn gevoel geeft. Dat heb je bijvoorbeeld als je een orgasme hebt. Maar ook bijvoorbeeld als je optreedt. Dat uh, het gevolg heeft dat zij uh, steeds meer prikkels opzoeken... omdat ze dan pas het gevoel hebben dat ze leven. En een ster, uiteindelijk met een applaus en met succes... krijgt ook een zekere stress. Omdat ze ook dat elke keer moeten gaan waarmaken, dat succes. En uh, dat heeft een ander effect nog. Het verhogen van wat wij dan noemen het hedonistische setpoint. Dus dat kan je voorstellen als een denkbeeldige lijn waarboven bepaalde activiteit moet komen... wil het door een mens uh, worden uh, ervaren als plezierig. Nou, uiteindelijk uh, raak je eraan verslaafd... omdat je je brein steeds en uh, vaker en frequenter prikkelt. En op het moment dat je ermee stopt, dan voel je je ook somber. Hè? Je voelt je minder goed omdat je uiteindelijk een minder uh, prettige stemming hebt, omdat je geen dopamine meer aanmaakt. Ja, geen dopamine meer aanmaakt. Kijk, in onze maatschappij wordt verslaving vaak nog gezien als een, een, een, iets van losers: hè, die geen doorzettingsvermogen hebben ja. um, om van drank en drugs af te blijven. Zielige junk, hè, een beetje dat beeld. Maar in de psychologie, ook neurowetenschappelijk gezien, is verslaving een ernstige chronische hersenziekte. Net als depressie en schizofrenie. En ik kwam nog iets interessants tegen. Uh, Dr. Judith Homberg, moleculair neurobioloog, verbonden aan het Donders Instituut. Dat is onderdeel van de Radboud Universiteit. Uh, die vertelde me dat er een gen bestaat. 5-HTT-LPR heette Ja, 5-HTT-LPR. En die, dat gen bestaat er in twee varianten: een lange en een korte. Je krijgt van iedere ouder uh, uh, daar één. En als je nou van beide ouders de korte variant krijgt... dan heb je een genetische aanleg voor een gevoeligheid... voor, voor depressies, angststoornissen, andere psychopathologische stoornissen. Je geeft je makkelijker over, je experimenteert, je, zoek, je zoekt grenzen op. Dus dat ligt genetisch vast. En tegelijkertijd hebben de mensen met ditzelfde gen... vaak een grotere mate van creativiteit. Zijn los, ongeremd, willen dingen delen, sociaal uh, uh, krachtig... zijn expressief, geven zich makkelijk... Over, noem maar op: zijn onderzoekend, ondernemend. Dus datzelfde gen speelde dus een rol in. Nou Laten we zeggen, het ontwikkelen van allerlei eigenschappen... die je tot kunstenaar kunnen maken, met een groot en meeslepend leven. Maar maken je ook veel gevoeliger voor verslavingen. Laten je eerder uit de bocht vliegen. Je wordt dus niet, zo kan je het niet zeggen... je wordt niet geboren als alcoholverslaafde zanger. Maar je hebt wel de genetische bagage die je gevoelig maakt. Zowel voor roem als voor de verslaving. En hoe kan je ervan afkomen? Ja, dat is lastig, uiteraard. Daan Denik vertelt hoe ze dat bij Solutions doen. Je gaat intern, ze nemen alle verwoorden alle prikkels weg en dan gaan ze met je aan de slag. Wat wij hebben gezegd, heel duidelijk in onze behandeling, dat is het abstinentie of medisch model. We gaan dat brein, wat uiteindelijk zeer ontregeld is, met name het beloningssysteem, dat gaan we in een prikkelarme omgeving brengen, zodat het weer tot rust kan komen. Wij noemen dat het resetten van het brein. En De tijd is daarin eigenlijk je beste vriend. Hoe langer je in een prikkelvrije omgeving bent, in een drugsvrije omgeving bent, zie je dat het brein zich weer gaat herstellen. En Dat is ook de hoop voor de patiënten, maar ook natuurlijk voor de familie. En dan zie je dat dat brein uiteindelijk weer geprikkeld wordt door normale dingen. En zo doorbreek je wat wij dan het dopamine-monopolie noemen. Je krijgt alleen maar nog dat goede gevoel als je op dat podium staat... als je die fans om je heen hebt. Nou, wordt dat weggenomen... dan zie je dat mensen uiteindelijk in die prikkelarme omgeving zich niet prettig voelen. En dan helpt een therapie, ik denk aan mindfulness, aan yoga... uiteindelijk om dat brein weer te leren voldoening te krijgen... dus ook dopamine aan te maken... Met andere bezigheden. Hele banale bezigheden zouden kunnen zijn, zoals een hobby. Wandelen in een bos, fietsen, noem alle dingen maar op. Klinkt als cold turkey, hè? Ja, dat is daar ook een onderdeel van. Je moet echt overal vanaf blijven. En ook daarna, hè? de nazorg is, is uh, heel stevig. En ook voor mensen die aan alcohol verslaafd zijn, ja, je moet. Ieder, ja, alles laten staan. In het eerste glas, het is gelijk alweer, ja, dan, dan ga je alweer voor de bel. Dan krijg je weer een enorme terugslag. Um, en je moet dus aanleren dat je ook van gewone dingen weer gelukkig kan worden. Dat, dat dopamine effect gewoon ja. van een, nou ja, hij zegt wandelen in een bos, maar dat kan ook gewoon sociale contacten, de gewone leuke dingen. Daar moet je ook weer bevrediging uit kunnen halen. Een zwaar intensief traject. Um, en behalve je gedrag, omgeving, familie, dagbesteding, is er dus ook het in balans komen met je eigen dopaminebehoeften. Um, nou ja, en ik, ik herhaal het nog maar eens. Het is extra moeilijk, omdat tegenwoordig het gezien wordt... als chronische uh, heftige uh, hersenziekte. Nog naar een musical, uh, nou Wie weet, ik ga het wel proberen, maar voorlopig is het uitverkocht. Dus uh, nog even wachten. Vast. Graag, dank. Graag tot de volgende week. Oh ja. uh, ik ga het hebben zo meteen over Noord-Mali. En daar zijn moslim-extremisten moslim aan de macht. En uh, uit Mali komt uh, Habib Koïté komen ongelooflijk veel zangers en zangeressen. En Habib is een van de beroemdste. En hij bezint Afrika. Frike de no willing love kayewa sina yala doro janta mala yala yala ani fanyini mi ma fensoro ina fanyini follow follow on your baby s'mila foro jala tati yala asta mana kameo Talking you Africa. so so so. So, so, Africa. Then, you don't Afrika, corruption, destination afrika, gouvernance en sablé d'Africa, les guerres et génocide afrika. United Nations aussi a décidé, dans son programme, de développer afrika, humilier sa trouvée Deze en femme, die niet, to toi, toi. Abim Koiteh met een nummer getiteld Afrika van zijn CD Afrika 2007. Deze zanger uit Mali zingt dat Afrika geholpen moet worden... maar wellicht doet hij vooral op zijn geboorteland Mali. In het noorden van dat straatarmeland maken namelijk moslim-extremisten... kortementen met culturele uitingen tot muziek aan toe. En dat heel letterlijk, want muziekstudio's worden vernield... zeggen de berichten, en instrumenten worden zonder pardon kapotgetrapt. Bij mij is aangeschoven Mirjam de Bruin... is professor Afrika-studies aan de Universiteit Leiden. Mevrouw de Bruin, goedemorgen. U goedemorgen. bent zelf vaak in Mali geweest. Kent u het gebied in het noorden ook? Ja, ik ken het goed. Ik ben in de jaren 90, eigenlijk 1990... daar onderzoek gaan doen voor mijn promotieonderzoek. Dus ik heb gewoond bij niet zozeer de Touareg in het begin, Fulani. Later ook onderzoek gedaan bij de Touareg. Dus eigenlijk volg ik het gebied vanaf 1990. Want die wonen er vele, de Touareg? Toerek, ja, dat is een, een regio waar zij vooral... Ze zijn nomaden, hè, dus ze trekken rond met hun vee daar. En ja. zou u daar wel nu op dit moment naartoe willen, naar Noord-Mali? Ik zou het wel willen, maar het kan niet. Ook de mensen die ik daar goed ken, die roepen... Alsjeblieft, kom niet, want je wordt gekidnapt. Ja. ja. Heeft u nog wel contacten? Weet u of het echt zo erg is als we lezen? Dus dat cultureel erfgoed uh, vernield wordt... en dat er een algeheel verbod op muziek is ingesteld? Ja, ik heb regelmatig contact. En een student van mij werkt ook in de regio. Dus we krijgen nog veel bericht. Ja, het is waar... Het gebeurt. Alle muziek? Nee, niet alle muziek. Er was een verbod zelfs. Er is een decreet uitgeroepen in augustus door die islamisten. Om muziek te verbieden. Maar ja, de effectiviteit daarvan was natuurlijk niet heel groot in het begin. En het lijkt erop dat ze nu strakker worden en strenger. Maar tegelijkertijd, ja, ze controleren een aantal steden. En het gebied is enorm, zo groot ja. als Frankrijk. Dus heel veel regio's zijn niet onder dit Bewind. Maar ik kan me voorstellen dat ze zeggen, je mag niet meer naar de disco. Het gaat denk ik om moderne muziek. Ze zijn natuurlijk heel erg anti. Het is bijna een expressie van een soort clash of cultures. De islamisten zijn ook anti-westers. En ze roepen van, ja, deze muziek is muziek van de Satan. En die moet je um, proberen... Uh, te onderdrukken. En kun je dan ook zeggen dat uh, westerse georiënteerde muzikanten... hun leven in Noord-Mali niet meer zeker zijn? Iemand, ja. iemand zoals Habib uh, Koyte bijvoorbeeld? Het schijnt, uh, daar zijn ook berichten over dat mensen bedreigd worden. Um, in Bamako bijvoorbeeld zijn veel rappers. Daar, hebben we het, uh, daar lees je weinig over, maar de rappers hij zijn heel erg politiek geëngageerd. En een van de jongens is bedreigd. Ja, um, ik denk dat mensen daar wel naartoe kunnen... maar dat ze geen muziek moeten maken. En misschien ook wel als er zo'n gek rondloopt die denkt van... hé, hey, dat is Habib Koita, daar zijn wij tegen. Dat het gevaarlijk voor Habib. is. U noemt is. hem zo. <laughs> ja, heel mooi. Er worden natuurlijk die sharia-regels nageleefd, neem ik aan, in het noorden van het land. En, ja. Kunnen ze daar wel mee overweg, al de mensen, of worden ze daar nou, helemaal... Nou, ik denk dat je uh, moet, niet moet onderschatten hoeveel support er ook voor is. De regio was natuurlijk heel onveilig... De staat Mali was door veel mensen niet zo'n gewaardeerd fenomeen. Dus er is ook wel een bepaalde support... voor de rust en veiligheid die deze islamisten brengen. Een, een voorval wat ik hoorde, en het zijn allemaal maar snippets... we weten niet echt wat er gebeurt, maar dat sigaretten zijn verboden. Jongens die die sigaretten verkopen, die moeten dat inleveren. Maar die worden wel door de islamisten betaald. Dus ja dan vinden ze het niet meer zo erg. Ja. Dus wat gebeurt er met de bevolking? We weten het niet precies waar ze staan. Natuurlijk zijn er heel veel tegen, maar misschien is er ook een groep niet zo tegen. En ik heb het speciaal over de muziek met u. Hoe belangrijk is muziek voor die Malinese samenleving? Heel belangrijk. Muziek is uh, meer dan muziek. Muziek is uh, boodschappen, muziek is uh, je familie in ere houden. Um, de moderne muziek is een soort... Um, ja, een, een modernisering van een hele oude traditie in Mali. Zuid-Mali met krio's, maar ook Noord-Mali. De Torek hebben ook een hele lange traditie van uh, poëzie. En vrouwen met name zingen die poëzie, muziek maken. Dus het is echt, ja, muziek is verweven met de cultuur. En ze brengen dus hun culturele erfgoed op die manier over. Ook omdat veel mensen waarschijnlijk niet kunnen lezen en schrijven. Het is een manier van verhalen vertellen, ja. U vroeg ons om iets te laten horen van de band Tina Ruin. Deze cd heb ik ook thuis en ik, ik mompel altijd maar wat. Want ik versta dat de muziek van wat, wat ze zingen versta ik natuurlijk niet. Maar waarom wil je juist dit laten horen? Nou, deze groep, het zijn Tamashek. Ze zijn inmiddels wereldfaam, denk ik. Ik zijn heel beroemd geworden. Voor een bepaald publiek natuurlijk. Maar zij zaten, het is een groep jonge mannen. die eerst, nu inmiddels niet meer zo jong. maar ze zaten in Libië. Veel Touareg zijn uh, naar Libië, Gaddafi uh, vertrokken. om hem te helpen in wat voor een strijd dan ook. Um, ze zijn daar opgeleid, maar ze hebben daar ook een muziekgroep gevo ge gevormd. En hebben besloten om die later terug te gaan naar de regio... om muziek te zingen, waarin zij ook hun verleden van rebellie en marginaliteit, want ze voelen zich heel erg achtergesteld... de Tuareg in uh, Mali en ook in andere landen. En ook om te bezingen hoe, um, hoe moeilijk ze het hebben... en ook wat hun strijd eigenlijk is. Want ook deze uh, strijd nu in Noord-Mali is ooit begonnen... als een bevrijdingsstrijd van de Tuareg. Zij willen graag een eigen staat. En in één keer kwamen de islamisten ertussen door. De, de Tuareg zelf zijn verdeeld... en een deel van hen uh, is die islamisten uh, gaan steunen. En nu heb je dus een verdeelde strijd daar, wat ook een verdeelde strijd is binnen de Touareg-samenleving dus zelf. Dus de jongens van deze band het zijn eigenlijk rebellen. Z misschien wel, ja. Dat zou je zo kunnen zeggen. Die hebben ja. ooit het geweer gehanteerd ook, of niet? Ja, ze zijn in Libië... Dat, nou, dat weet ik niet van ieder af, afzonderlijk... maar veel Touareg jonge mannen zijn in Libië geweest... om inderdaad te vechten onder Gaddafi. En zijn het dan ook politieke liedjes die ik nu hoor? Ja, zij zingen onder andere over... Nou, ze bezingen dus een geschiedenis van rebellie. Want in de jaren zestig, jaren negentig... hebben de Touareg ook al opstanden georganiseerd... in Noord-Mali en elders. Um, dat bezingen zij. En de strijd die zij toen voerden... En waarom? namelijk niet zomaar. Zij vinden dat ze recht hebben op een meer zelfbeschikkingsrecht willen zij graag hebben. Een andere beroemde Malinese muzikante is Fatoumata Diawara. Dat is eigenlijk de Malinese muziek zoals we die veel kennen hè, in deze. Ja. Het, is niet, het heeft het, een totaal andere uitstraling en een ritmegevoel... dan uh, wat we net hoorden van de touaregs Band, ja. uh, Tina Riben. Ja, dit is ook muziek geïnspireerd op uh, muziek uit Zuid-Mali. En dat is duidelijk een ander ritme, andere manier van uh, het verhaal vertellen. Maar het, het principe is hetzelfde. Uh, zij is wel iemand die misschien beroemder is in de rest van de wereld dan in Mali. Um, maar desalniettemin, zij is ook een strijder voor vrouwenrechten... En, uh, uh, dus haar muziek inspireert haar ook tot een soort uh, ja, politiek engagement. Nou zei Habib, waarvan ik de achternaam even niet benoem in een interview... dat Mali zonder muziek ondenkbaar is. Hè, en dat de extremisten zichzelf daarom uiteindelijk zullen isoleren. Deelt u zijn optimisme? Ik hoop het. Ik hoop dat ik het mag delen, want ik weet het niet zeker of zij zich zullen isoleren. Ze zijn erg machtig in het noorden aan het worden. En um, er wordt gesproken over een inval hè, door allerlei internationale troepen. Um, en dat maakt ze alleen maar strijdbaarder. Dus laten we hopen, Mali kan inderdaad niet zonder muziek. Dat zou ik heel raar vinden als dat echt gaat gebeuren. Als ze alleen nog maar Koranversen citeren in het noorden, kan ik me niet voorstellen. Maar of de islamisten compleet geïsoleerd raken, ja, ik hoop het. Laten we die hoop blijven uitspreken. Professor Mirjam de Bruin, hoogleraar Afrika-studies aan de Universiteit Leiden, over de hetsen tegen muziek in het noorden van Mali. Dank voor dit gesprek. Zometeen nog de opleiding om te leren schieten bij de politie kan veel beter, vindt promovendus Arne Nieuwenhuis. Hoe dat zit, dat laat u zo zelf zien. Na het nieuws, de hoofdpunten daarvan, met Jan van de Putten. Radio 1 Het NOS-journaal. En de Amsterdamse zedenzaak veroordeelde Robert M. vindt dat hij geen eerlijk proces heeft gehad. Dat zei hij aan het begin van zijn hoge beroep bij het gerechtshof in Amsterdam. Robert M. werd in mei veroordeeld tot 18 jaar cel met TBS. Minister Kamp van Economische Zaken vindt dat de nieuwe cijfers over de economie duidelijk maken dat Nederland en Europa werk moeten maken van economisch herstel. Het CBS maakte vanochtend bekend dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal met 1,1 is gekrompen ten opzichte van het vorige kwartaal. En Kamp zegt in een reactie dat er werk aan de winkel is. Volgens Kamp brengt het nieuwe kabinet daarom de overheidsfinanciën op orde, werkt het onnodige regels weg en kunnen ondernemers makkelijker leningen krijgen. Bank en verzekeraar SNS Reaal gaat in drie jaar tijd 750 banen schrappen. Zo'n 10 van het huidige personeelsbestand. De reorganisatie is groter dan was aangekondigd. SNS Reaal heeft veel last van de crisis in het vastgoed. En Den Haag heeft enkele delen van de Scheveningse pier gesloten. Volgens de gemeente staan sommige pijlers van de pier op instorten. Den Haag heeft op de gevaarlijke plaatsen hekken neergezet... en spreekt van een alarmerende situatie. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Ver. Met Felix Burgers. Tot 12 uur in ieder geval nog internationalist Francisco van Joden die ze gebruikt over de onveilige mailcontacten in de affaire Petraeus. En wat moet zwaarder wegen? Infrastructuur of een betere WW? Zometeen erover debat. Na dit snoepje van Robbie Williams. Lots of different men And I say Nummer, een nieuwe single van Robbie Williams in oktober verschenen van dit jaar. Dat is nog geen maand geleden, de McCandy. De schietopleiding van politieagenten vertoont gebreken. Hij sluit niet goed aan op de praktijk waarin bijvoorbeeld angst een grote rol kan spelen. Bewegingswetenschapper Arne Nieuwenhuis is daar gisteren aan de VU in Amsterdam Cum laude op gepromoveerd. En Nieuwenhuis vindt dat de politie anders moet oefenen. Hoe? Dat onderzoekt weer Robert-Jan Boy in de avontuurfabriek in Loosdrecht. Robert-Jan, goedemorgen. Ben je al geraakt? Nou, oh. ja? nog niet, Felix. Nou, wat, hier, ik dacht dat ik wat voelde. Ik dacht dat ik wat voelde, maar oh. ik weet het niet zeker... of ik er nou getroffen ben of niet. Oh, gelukkig. <laughs> Tjonge, nou, jongen, jongen. Als politieagenten geraakt worden met, uh, met de munitie waar wij, uh, waar wij mee werken... dan ja? weten ze dat uh, direct. Uh, dat doet toch wel zozeer zeer dat je daar in veel gevallen... Uh, uh, een lichte blauwe plek aan overhoudt. Je moet dus ook niet te vaak uh, mensen raken. Nee, nee. Uh, maar mensen moeten wel weten dat het kan gebeuren. Wacht even, Arne, die wordt een beetje afgeleid. Want we worden dus uh, ja, onder schot genomen. Je moet je voorstellen, we zijn hier in een soort dorpje. Een westernachtig dorpje. Half in het duister. Overal kozijnen, overal deuren. En we gaan van huis tot huis... Op zoek naar Richard, die ons beschiet. Ja. Het beschieten gebeurt met paintball. We hebben een helm op. We hebben overal... Oh, daar ja, ben je aan mijn zij getroffen, zeg. Jee, ho, dat voel ik uit. Dat doet echt... Uh, dat, is, dat is een pijnlijke beetje zeg. Kom even hier, uh, Richard. Want... Of Richard, Arne. Jeetje, ik voel het nog. Dat is inderdaad. Dit moeten agenten voelen, Arne. Uh, agenten moeten dat voelen. Je merkt het bij jezelf op dit moment uh, waarschijnlijk ook. Je hartslag gaat omhoog. Uh... Je kunt niet meer heel helder denken, omdat je, omdat je het gewoon spannend vindt. Agenten moeten leren, hè, dat zijn dingen die je ook uh, in, de, in, in de chaos van een echt incident uh, terugziet. Ja. Agenten moeten leren om met uh, dat, uh, dat soort zaken goed om te gaan. Want hoe gaat het nu dan? Uh, op dit moment wordt er nog heel veel op de schietbaan geschoten. Op een schietschijf gewoon? Op een schietschijf op statische doelwitten. Maar dan wordt er niet teruggeschoten? <tus> Maar ze wordt er niet teruggeschoten, nee. Dus mensen hebben in, ja, in relatieve zin eigenlijk alle tijd om raak te schieten. En um... <lacht> ja. we moeten een beetje scherp ja, nee, blijven, ja. Nee, nee, nee, nee. Ja. Maar um, agenten moeten, moeten leren eigenlijk om met die, met, die, met die omstandigheden... die we in de praktijk zien, om daar ook goed mee om te gaan. Maar wat gebeurt er met de agenten als, als er stress is? Uh, als er stress is, dan hebben ze een grotere verwachting van dreiging. Uh, he, dus in de experimenten zoals, uh, zoals wij die uitgevoerd hebben... Ja. Dan, uh, dan zien we dat agenten bijvoorbeeld eerder verwachten... Auw. Jij voelde ook wat. Ja, ik werd ook even in mijn been geraakt uh, door Richard. Ja. Ja, twee dingen tegelijk doen uh, in die stressmomenten is ook heel erg lastig. Maar wat <laughs> verwacht die agenten dan als ze uh, als, als teruggeschoten worden? Je gevoel van dreiging wordt, ja. uh, wordt, wordt versterkt, wordt vergroot. Ja. Uh, je, je gevoel van gevaar. Ja. En Waardoor je ook eerder uh, overeenkomstig reageert. We zien bijvoorbeeld dat agenten eerder besluiten om te schieten. En, uh, ook omdat ze dan uh, besluiten om te schieten op basis van verwachting... en niet altijd op basis van wat ze daadwerkelijk zien... Ja. Uh, dat ze vaker verkeerde beslissingen nemen. Kan wat gevaarlijke situaties zijn. En dat opleveren? kan het gevaarlijke, gevaarlijke situaties Zijn De instructie om meer preventief het pistool te gebruiken? Uh, ja, zeker. Dus... Tegen die achtergrond is, het, uh, nou, is ja. het heel goed om te kijken of we, uh, uh, uh, of we daar zoveel mogelijk... Ja, je moet even opletten. Oh, ja, ja, ja. Hoe, hoe reageren de agenten? Ja. Hoe reageren, die reageren heel positief op het moment ja. dat zij uh, zo'n oefening, uh, zo oefening doen. Dan herkennen ze uh, de spanning uh, en, en, en het gevoel van de praktijk. Het is een soort kaibootje spelen, he? he? maar veel veel echter. Ja, nee, voor, voor nu is ah. het voor ons kauwbootje spelen, oh, oh, oh, oh. maar voor agenten is het een uiterst serieuze zaak. Wanneer komt het in de opleiding? Uh, weet je dat nog niet? Ik weet dat niet precies. Er zijn op dit moment al mensen, uh, korpsen uh, in het land, die hiermee bezig zijn. Ja. Maar uh, voordat dit landelijk ingevoerd is, uh, moet dat natuurlijk over een uh, heel aantal schijven gaan. Ja. En uh, als, wanneer dat lukt, uh, dat zou ik je niet kunnen vertellen. Maar ik, ik zou het een positieve ontwikkeling vinden. Nou, je, mag ik één keertje schieten, toch? Want ik wil wel eventjes wraak nemen, zeg. Dat gaan, krijg ja. je wel weer. Even kijken, hoor. Oh. <lacht> ik zie helemaal niks. Verslaggever Robert-Jan Boy met bewegingswetenschapper Arne Nieuwenhuis in de avontuurfabriek in Loosdrecht. Dat zal een latertje worden. De de netjournalist Francisco Violen zit hier voor het Digi-nieuws. En je hebt een bijzondere zijt digitale interesse voor de affaire... tussen de afgetreden CIA-chef David Petraeus en zijn biografe Paula Broadwell. Ja, daar zitten natuurlijk allerlei uh, spannende aspecten aan die hele affaire. Maar een van de dingen is toch wel uh, ja, hoe gemakkelijk het eigenlijk werd getraceerd. En als je ziet naar dat onderzoek, en waar gaat het om? Uh, twee mensen zitten met elkaar een beetje uh, flitterige uh, e-mails te versturen... Daar lijkt het althans op. En in no time liggen van heel veel mensen die daar wat mee te maken hebben. Ook alle e-mails uh, op straat in ieder geval zijn onderzocht door de FBI. Ja. Nou zou je denken, uh, ja, die mensen hebben e-mail onderaan gestuurd. Dat hebben ze niet gedaan. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben waarschijnlijk, zo luidt het uh, uh, vermoeden... Uh, gebruik gemaakt van een methode die we kennen door Al-Qaeda dat betekent namelijk dat je geen mail verstuurt... maar dat je gezamenlijk één account gebruikt... en dan in die account mailtjes gaat schrijven... maar die niet verstuurt, maar die dan wel van elkaar ziet... En dan gebruiken ze dus dezelfde e-mail. En die denken dan van nou oké, okay, dan worden ze niet verstuurd. Dan staan ze niet op een andere computer. En dan ben je lastiger te achterhalen. En dat is misschien eigenlijk nog wel het meest verontrustende. We hebben het hier over de directeur van de CIA. De, directeur van de, CIA, nee. de man, hè, de opper James Bond zou je kunnen zeggen. De man die het allemaal moet weten. Die weet dus kennelijk niet dat dit ongeveer de meest onveilige methode is om te communiceren, omdat je zo gepakt kan worden. Kijk, tieners over de hele wereld die gebruiken dat... om te communiceren met vriendjes en vriendinnetjes... als ze niet willen weten dat hun ouders eh, daarnaar kunnen kijken. Maar de directeur van de CIA die moet weten... dat dit ja, eigenlijk de makkelijkste manier is om mensen te pakken. De tijden van Al-Qaeda, het plannen van 11 september wist nog niemand dat het zo kon, inmiddels wel. En het is veel makkelijker, want als je één account binnenkomt... heb je alle correspondentie, hoef je niks meer voor te doen. Maar ik neem aan dat ze dat toch hebben gedaan onder, onder een valse naam, of niet? Want dat kan je tegenwoordig doen, hebben allerlei online Ja, liefst, maar dat he? maakt helemaal niks meer uit, want nee. jij gebru gebruikt die P-nummers. Ze zijn zelfs nog op anonieme hotspots gaan zitten. Dat, uh, uh, je laat er spoor na, en dat spoor is altijd, nou ja, ja, bijna altijd... je moet wel van hele goede huizen komen, wil dat niet te traceren zijn. En nou, dat was dat in dit geval ook. Uh, vervolgens werd, uh, bleek dus... Uh, die FBI die deed een uh, onderzoek aanvankelijk na aanleiding van een dreigmailtje. Dat bleek naar het Pentagon of uh, naar de CIA te leiden. Toen hebben ze daar alle computers opengetrokken. Die mevrouw die deed dat ook nog eens een keer van een computer, vanaf een computer... waar allerlei geheimen op bleken te staan. Daardoor werd het een verhaal voor de nationale veiligheid. En dan kan je wat meer uh, registers opentrekken. Ja, en dan heb je bedrijven zoals Google... en die verschaffen natuurlijk, die moeten informatie verschaffen aan de FBI. Ja, he? en die doen dat ook uh, vrij gemakkelijk. De, ze, ze protesteren daar wel tegen. Maar uh, Google, kijk, uh, is voor de politie echt een paradijs. Google weet alles van je. Ja. Google weet meer van jou dan de mensen in jouw directe omgeving. Waarom? Omdat je aan Google dingen durft te vragen... die je aan niemand anders durft te vragen. Dat geldt voor ons allemaal. Dat is een voorbeeld? Nee, dat kan ik geen voorbeeld van noemen. Maar wij kennen allemaal. Je, hoeft, je hebt niet heel veel fantasie nodig dat mensen uh, dingen aan Google vragen. waar die je niet snel aan andere mensen kan vragen, wil vragen. En als je dat wel eens wil zien, dan kan je dat uitproberen. door in Google een paar dingetjes van het begin van een vraag in te tikken. en te kijken wat daar verder naar boven komt. En dan zie je toch al dingen die over het algemeen. Uh, ja. Uh, Dat zouden worden. kunnen zijn. En die dingen die worden ook bewaard. hè? Ja. En die, uh, nou ja, Als ooit de database, die dingen worden, die worden negen maanden bewaard. Als ooit die database gekraakt wordt waar al die vragen in staan, met iedereen's gegevens dan of worden er heel veel mensen ontslagen... of praten we nooit meer ergens over. Hè. Dan zeggen we, oké, okay, jongens, we doen niet meer aan taboes... we doen niet meer aan hypocrisie, uh, dan weten we wat iedereen denkt. En voor de politie is Google dus een paradijs. Die kunnen ja, zo en, gegevens Google, op en over de hele wereld doen de autoriteiten dus voortdurend verzoeken... Uh, om, uh, om uh, informatie te krijgen van Google of uh, dingen weg te laten halen. En nu hebben ze net weer hun halfjaarrapport rapport bekendgemaakt. Dan doen ze over de hele wereld, Maak ze bekend... hoeveel van die verzoeken ze hebben gekregen... en hoeveel ze hebben gehonoreerd. Nou, nou is dat wel interessant. Ik heb dat even opgezocht voor Nederland. Want je weet, Nederland is het land, zo'n beetje de wereld... waar het meeste wordt afgeluisterd. Hè? In ieder geval in Europa, vreselijk veel. Uh, daar wordt ook altijd over geklaagd, de Nederlandse politie is. Dus hoe vaak denk jij nou dat justitie... gegevens bij Google heeft opgevraagd... in de eerste helft van dit jaar? In de eerste helft van dit jaar. Ja, ja. De, dus van uh, dat is januari tot juni. Ja, nee, dat nee. snap <laughs> ik. Ik leg het nog even uit. Ik, even. ik heb geen enkel idee gezegd. 59 nee. keer. 59 keer maar. Ik vond dat mij heel erg weinig. Ja. Want als je kijkt naar België bijvoorbeeld, daar is het 108 keer, dus uh, twee keer zoveel. Dat reken ik bijna twee keer zoveel. Hè. Dat maakt nog een rekenfout. Mm. En je kunt ook uh, zien hoe vaak er dingen verwijderd zijn door Google. Vanaf van YouTube. Of uit de zoekresultaten, of zelfs van een blog. En dat is maar 209 keer. En in de meeste gevallen viel mij op. Je zou denken, nou, dat gaat dan meestal om racisme... of aanzetten tot geweld of zo. Nee, gaat dan, bijna in bijna alle gevallen gaat het om smaad. Een andere zaak. De situatie tussen Israël en Hamas is geëscaleerd. En tegenwoordig uh, verloopt dat nieuws ook via Twitter... Ja, dit Hoe is wel het? heel erg raar, uh, Felix. Die aanval die kwam. En uh, ja, uh, ik weet het natuurlijk van Osama Bin Laden. Uh, toen die werd uh, aangevallen, stond er een jongen in de buurt... en die begon toevallig te twitteren van... hé, hey, er komt een helikopter over, wat gebeurt hier nu? Nou, in Israël hebben ze dat wat anders aangepakt. Daar hebben ze gewoon een propaganda-offensief gestart via Twitter. Ze hebben een speciale Facebook-pagina de lucht gebracht, YouTube-clipjes. En uh, ze deden live-verslag van uh, de aanval op Gaza. Van het uitschakelen, zoals we dat noemen, van die Hamas-leider. Met ook een plaatje erbij, met de uh, foto van erbij. Van kijk, uitgeschakeld. Dat ging uh, uh, uh, met een Twitter-account. De andere partij twitterde ook. En ja, het deed mij een beetje denken aan... Uh, je kunt je misschien nog herinneren... Uh, mensen die uh, wat ouder zijn... die hebben de golfoorlog nog meegemaakt. De eerste, de eerste livebeelden ja. van de bombardementen op Baghdad. Dat was een soort sensatie. Nou, daar doet dit toch ook wel een beetje aan denken. Dat je dus nu kennelijk... via sociale media ook met elkaar oorlog gaat voeren. Daar zit nog iets interessants aan. Namelijk of het niet in strijd is met de gebruiksvoorwaarden. Want ja... Facebook en Twitter zijn niet bedacht om oorlog te voeren. En je mag niet aanzetten tot geweld bijvoorbeeld. Dus daar moet nog eens even naar gekeken worden. Misschien wel bij de Verenigde Naties. Internetjournalist Francisco van Met dank. I don't believe uh, rocks. Ja. Oh, oh, Het Engelandse is geboren uit een uh, Iraans, uh, Jamaicaans ouderpaar. Hoe dat precies in elkaar zit, weet ik verder niet. En wel weet ik dat ze thuis tokkelt op een akoestische gitaar. Maar daar was in dit nummer weinig van te horen. En als u zegt, ik geloof het niet, dan heeft u gelijk, I don't believe. De bouw- en vervoersbedrijven in Nederland zijn boos dat het kabinet geld voor de infrastructuur gaat gebruiken voor andere maatregelen. In het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat er 250 miljoen euro wordt gereserveerd om de bezuinigingen in de WW en het ontslagrecht te verzachten. Geld dat dus niet meer naar wegen, spoor- of waterprojecten kan. Hoe erg is dat? Algemeen directeur Peter Sierat van Transport en Logistiek Nederland... gaat erover in debat met PvdA-kamerlid Atje Kuiken... woordvoerder infrastructuur bij de PvdA. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. U zit naast elkaar in de mediatoren in Den Haag. Meneer Sierat, wat kan er niet meer worden gedaan zonder dat geld? Nou, In ieder geval uh, kunnen er geen, uh, geen wegen meer aangelegd worden. Dat Op de eerste plaats en op de tweede plaats uh, vrezen wij toch ook... dat uh, de onderhoudsprogramma's uh, in de knel komen. Welke wegen kunnen er bijvoorbeeld niet meer aangelegd worden? Nou ja, niet specifiek uh, de aantal wegen. We hebben een aantal knelpunten in Nederland. Dus ik denk dat het belangrijk is dat die, uh, die knelpunten opgelost uh, gaan worden. En dat heeft dan te maken met de bereikbaarheid van de, van de mainports uh, Amsterdam Rotterdam. En de doorgaande wegen naar het, uh, naar het achterland. Ja. Maar noem eens een voorbeeld. Ja, als we toch voorbeelden noemen. Wij hebben een uh, economische wegwijzer uh, uitgebracht waarin uh, de knelpunten benoemd staan. En het, ja, om het rijtje af te lopen uh, A1 Diemen, A27, uh, Westelijke Hoevenverbinding, Rotterdam. Uh, alles rond de omgeving Utrecht. Dat zijn enige voorbeelden die, uh, van knelpunten die opgelost moeten worden. En uh, daarvan ziet u de komende jaren niets terechtkomen? Nou ja, niets terechtkomen. We hopen in ieder geval dat we in goed overleg kunnen, kunnen raken... met het, met het ministerie om toch een aantal knelpunten op te lossen. Maar met deze bezuinigingen over die 250 miljoen... die komt nog bovenop de 200 miljoen die in het talentakkoord is afgesproken. En als je dat bedrag van 450 miljoen afstemt op het totale bedrag... dan is het ongeveer een daling van 20% op het totale budget. Maar ja, dat zijn nog wel ambitieuze plannen natuurlijk... die ooit geopend zijn en die, waar ook ooit mee begonnen is... om daar wat van op papier te zetten. Maar daar kunnen er toch wel een paar gewoon... Thank <laughs> you. Even een tijdje wachten. Ja, ik denk dat we dan toch dezelfde fout maken als in de 80 en 90-jaren toen ook eh, behoorlijke bezuinigingen op, op infrastructuur zijn doorgevoerd. En we hebben de consequenties eh, begin 2000 hebben we gezien dat dat leidt tot, eh, tot behoorlijke knelpunten en files. En ik hoop niet dat we diezelfde fout weer gaan maken. Mevrouw Kuiken, door uw plannen samen met de VVD loopt het helemaal vast in Nederland, hoor ik minister Hierad zeggen. Is dat zo? Nou, daar ben ik niet direct zo bang voor. We moeten inderdaad gaan kijken hoe we precies die bezuinigingen op gaan vangen. En dat dat we daarmee de belangrijkste knelpunten gewoon blijven oplossen, dat lijkt me logisch pak overigens ook meteen graag de handschoen op van de bouwsector... om vooral samen, ook met de regio's, te kijken welke trajecten zetten we door. Uh, waar gaan we misschien wat langzamer in? En hoe doen we dit op een slimme manier, uh, zodat we er het minst mogelijk last van hebben? 20% procent moeten worden gekort in deze tijden van werkloosheid. Is dat wel verstandig? Nou, even de uh, precieze cijfers. Het, het is wat minder, maar ik bagatelliseer het niet. Het is een fors uh, bedrag. Uh, en daarom zei ik al, je moet zo goed mogelijk kijken, wat doe je? Het is overigens een fonds wat loopt tot 2028. Dus het is ook niet zo dat alle trajecten die nu al gepland zijn, dat die uh, worden stopgezet. En er zitten ook een aantal afspraken die al in het regeerakkoord zijn en die worden ook gewoon doorgevoerd. Waarom gaat een iets langere WW voor u boven al die ellende op de weg voor iedereen? We zijn nu mensen die nu al werkloos zijn geworden. Er zijn mensen in sectoren die nu werken wat er heel slecht gaat. En die mensen moet je ook een bepaalde mate van vangnet bieden. Dat vinden we ontzettend uh, belangrijk um, en sociaal. Dus daar ben ik blij mee dat daar geld voor uit is getrokken. En nogmaals, uh, het geld wat nu dus minder uitgegeven kan worden aan infrastructuur... moeten we heel goed kijken hoe we dat doen. Ja, het is toch maar een druppel op de gloeiende plaats... zegt de FNV-voorman Ton Heerts, voor wat betreft die lange WW... Uh, hij spreekt vanuit zijn rol en wil natuurlijk het beste uh, voor de mensen uh, die misschien uh, straks mogelijk werkloos worden in andere sectoren. Uh, dus het is crisis, moet er moeten forse maatregelen worden genomen en het is zaak dat we dat zo vervuld mogelijk doen. En ik denk dat 250 miljoen in ieder geval een verzachting is van pijn in de sociale zekerheid om mensen een goed vangnet te bieden. Meneer Sierad, met het geld wordt wel de bezuinigingen in de WW en het ontslagrecht opgevangen. Dus dat vindt u kennelijk minder belangrijk dan wat asfalt? Nou ja, wij vinden wel belangrijk uh, dat die herstructurering op die arbeidsmarkt uh, plaatsvindt. Maar goed, ik, uh, ik spreek namens uh, werkgevers en daar denken wij toch wat anders over als het om uh, WW-uitkeringen gaat. Maar we met name in deze situatie ons omgaat, is dat, uh, dat dit, uh, laten we zeggen, deze tegemoetkoming aan, aan de Partij van de Arbeid uh, uit het uh, infrastructuurfonds komt. En ik denk dat, uh, dat die link dat wij daar de grootste, de grootste problemen mee hebben. Want waar had dat geld dan wat u betreft vandaan moeten komen? Ja goed, ik, ik ga niet over de totale begroting. Uh, ik denk dat er uiteindelijk best wel andere wegen gevonden kunnen worden. Ja. Maar wat het ons omgaat is dat die, die economie op gang moet komen en op gang moet blijven. En, uh, en daarom zien wij deze besparingen dat dat toch behoorlijke belemmeringen op kan leveren naar de toekomst toe. Mevrouw Kuiken, voelt u een beetje mee? Uh, ik voel mee in de zin dat we samen met de bouwsector en de regio's moeten kijken... hoe we deze bezuinigingen precies gaan bewerkstelligen. Ik zie trouwens ook nog wel mooi... Uh, ja, lichtpuntjes als het gaat om publiek-private samenwerking. Dus samen juist met de sector te kijken of we bijvoorbeeld bepaalde projecten nog naar voren kunnen halen. Er zijn nu ook al concrete voorstellen voor onder andere uit Brabant, waar ik zelf woon. Uh, dus wie weet wat we ook met elkaar nog kunnen uh, verzinnen. Dan om... wordt er ook geld ingestoken door in het bedrijfsleven, bedoelt u? Precies. Dus uh, welke oplossingen we samen kunnen verzinnen... om enerzijds de files in Nederland te blijven oplossen en te voorkomen... maar anderzijds ook wel die geweldige opgave die we nu met z'n allen hebben... om de economie weer op orde te brengen. Is dat een handreiking, meneer Sierat? Ja, ik denk dat dat sluit ook wel best aan met de processen... die wij ook al een aantal jaren volgen. Hè. Die zogenaamde PPS-constructies, ja. publiek-particuliere samenwerking. Ja. Ja. En ik ja. denk dat dat ook een best naar de toekomst een goed instrument kan zijn... om in ieder geval problemen wat sneller op te lossen. Ja, dan krijgen we tolwegen misschien, hè? Uh, nou ja, goed, tolwegen, dat is een, een andere discussie. Daar zijn we per definitie geen uh, voorstander voor. Omdat je dan een, uh, toch een soort lappendeken gaat krijgen... met allerlei uh, uitvoeringsproblemen, verschillende kastjes in de auto's... of ook opstoppingen bij het betalen. Dus ik denk dat we daar nog eens een brede discussie over moeten hebben... hoe het dan uiteindelijk gefinancierd kan worden. Maar mevrouw Kuijker, waarom is de, de begroting van de infrastructuur aangepakt... en niet een andere begroting? Bijvoorbeeld, was dat... Uh... Een plek waar het meeste geld zo in één keer hubs uit te halen was? Er zat inderdaad nog ruimte. Maar je moet toch goed kijken waar doe je het anders. Het bot had ook van de Defensie afgekund. Maar ook daar is de afgelopen... de VVD natuurlijk niet, hè? Maar ook daar is de afgelopen jaren heel veel gebeurd. Dus met andere woorden, er is geen sector die. Uh, ontzien wordt. Het gaat om 60 miljard, als we alles bij elkaar optellen, 46 miljard is enorm veel. En dat kan niet zonder pijn. Maar het vraagt wel om samen te kijken hoe doen we dat zo zorgvuldig mogelijk. Ministerad, gaat u nog actie voeren tegen de bezuiniging? Nou nee, wij zijn niet zo uh, direct om um, actie te voeren. Want ze uh, rolst vrachtwagens achter elkaar. En je hebt een heleboel. Uh... Ja, maar ik denk dat we dan een, een andere onrust creëren... en wij zijn er in ieder geval voor om die goederen van A naar B te brengen... en niet om ergens onderweg stil te gaan staan. Ik denk dat het belangrijker is dat we in goed overleg met de verschillende partijen... om toch uh, uiteindelijk te komen tot uh, bevredigende resultaten. Algemeen directeur Peter Sierad van Transport en Logistiek Nederland... en PvdA-kamerlid Adje Kuiker. Zo werd het toch nog een hele beschaafde discussie. Met dank. Graag gedaan. En waar ik vanavond naar ga kijken is mogelijk de Keuringsdienst van Waarden. Die onderzoeken waar de kroepoek eigenlijk vandaan komt. Je zou zeggen granenmeel gedroogd en daarna gebakken. Maar er zal wat meer achter zitten, want bij de Keuringsdienst van Waarden... kom je altijd de mooiste verhalen tegen. Om vijf voor half negen op Nederland 3. Wie kent Felix Baumgartner nog? die sprong een maand geleden op bijna 40 kilometer hoogte uit een vliegtuig... en in vrije val door de geluidsbarrière heen. Vanavond om 9 uur op Nederland 3 een documentaire... over wat er allemaal aan die vrije val vooraf ging. Oh Felix Meurders. Felix Bangka. Ik gaat vanavond nog in tv kijken. Hier en hebt echt u kletsen, altijd man. al de volksversie van het beleg van Leningrad... in de Tweede Wereldoorlog willen kennen? Dat kan in de Holland-documentaire -doc <laughs> 900 dagen. Die versie van overlevenden is anders dan destijds... en misschien nu nog die van het Sovjet-regime... Om, het is een mooie documentaire, ik heb hem gezien. Om vijf voor elf op Nederland 2. We hebben vanavond de radiogala. Houd toch op, Johan, dat radiogala duurt een uur. Dan zijn we weer thuis. En dan ga ik gewoon weer achter, dat denk jij, achter de is. buis zitten. Ja, okay. Ik ben Oké. mij mijn petter dan, uh, Van den Berg. Jurgen van den Berg zit ja. hier. En die houdt zich eigenlijk gewoon normaal gesproken bezig... met het programma Lunch. Dat zou meteen om kwart over twaalf starten op deze zender Radio 1. Ik noem de naam Nico Hazenbroek. Ja, weet ik alles. Ja. <laughs> die ken je ook nog wel, hè? Ja. Uh, Ze baas ook van het journaal, bijvoorbeeld. En die heeft nu een boekje geschreven. En hij zegt, journalisten moeten veel meer de wijde wereld in. Dan kom je veel betere verhalen tegen. En uh, hij heeft dat zelf ook in de praktijk gebracht. Dus daar komt hij zo meteen iets over vertellen. Mediaforum met Cheu Fase en Jan Tromp. We spelen de nieuwsquiz natuurlijk. En om half twee is er standpunt Nederland moet Israël voluit blijven steunen. Dat is de stelling. En uh, Kees van der Staaij van de SGV die praat met ons mee. Maar die heeft gisteren een motie ingediend, een beetje met die strekking. Zijn er al telefoontjes? Ja, er wordt al druk gebeld. hoor. Als het over Israël gaat en de Palestijnen... dan, uh, dan is de doorgaans uh, staat de telefoon roodgloeiend. Welk nummer kunnen ze bellen? 0800-1101. Dankjewel, Jurgen van der Berg. Surf naar de degrids.fm. Ik zie je vanavond. Avondspits. Dit soort verontwaardiging, dat vind ik toch een bewijs van onwetendheid. Uw dagelijkse portie verbaal vuurwerk op Radio 1. Als je zelf het boter op je hoofd hebt, dan moet je niet de grote mond opzetten. Uw mening telt ook. Je kunt ook beter gewoon echt de waarheid op tafel leggen. dan kun je er iets mee doen. Avondspits, laat ook uw stem horen. Ja, nou ja, ik ben totaal niet mee eens natuurlijk. Bel of twitter met hashtag WNL of hashtag Eerdmans. Ik zou het in een heel klein beetje perspectief willen plaatsen. Avondspits, iedere werkdag vanaf half zeven met Joost Eertmans. Ik denk toch dat het niet gek